Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een van de twee mannen die vandaag op de Noordzee bij Windkracht 9... overboord sloegen, is uit zee gehaald. Het is niet duidelijk of hij nog leeft. Volgens een woordvoerder van de kustwacht wilden de twee helikopters... die naar de mannen op zoek waren net terugkeren om bij te tanken... toen de bemanning twee lichtjes in het water zag. Het Britse koopvaardijschip waarop de twee mannen werkten... voer 100 kilometer ten noorden van Terschelling. De bemanning zond even na vier uur een noodsignaal uit. De andere man wordt nog vermist. In de Haagse spoorwijk is vanavond een stille tocht gehouden... voor de 17-jarige jongen die gistermorgen op station Holland Spoor... door een agent werd doodgeschoten. Volgens Omroep West liepen ruim 100 mensen mee. De tocht was georganiseerd door vrienden van de jongen... en eindigde op perron 4 van het station waar de jongen gisteren werd neergeschoten...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 Dat was genoeg om de concurrentie in de eindstand voor te blijven. De race in Brazilië werd gewonnen door de Brit Jensen Button. De wereldkampioen Vettel is met zijn 25 jaar de jongste coureur ooit die drie keer wereldkampioen in de Formule 1 is geworden. Het weer: vanavond nog een bui, geleidelijk minder wind. Morgen periode met regen en een graad of tien. Dit was het NOS journaal.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. Nooit eerder is het iemand, wie dan ook, waar dan ook ter wereld... ooit ever gelukt. Twee moleculen op commando laten botsen. De twee trotse bollebozen die het inflikte, hoort u zo meteen. En zij vertellen natuurlijk ook waarom dat zo'n belangrijke... wetenschappelijke doorbraak was. Nog een primeur. Een chip in het hoofd, waardoor de verlanden zelf het raam open kan doen... of de televisie aan kan laten of uit kan zetten. Binnenkort is het zover... We bedenken, verspreken de bedenker. Wat dacht u trouwens van een nieuwe neus die mensen met brandwonden zelf kunnen uitprinten? Ook dat hoort u zo meteen. En als we dan toch bezig zijn met zoveel vooruitgangsoptimisme, waarom dan niet meteen de armoede helemaal de wereld uit? Klaas van Egmond heeft zich als wetenschapper dat ambitieuze doel gesteld en hij is hier te gast. Heel veel wetenschap dus, maar eerst maar even de vraag wat wetenschap nou eigenlijk is. We vroegen het in Maastricht. Wetenschap is de kennis van het weten wat je niet weet. En uh, allemaal uh, dingen uitvinden. Het licht Dat hebben ze uitgevonden. Penicilline, Dingen uit de natuur waar wat mensen nabootsen, zoals een helikopter of zo. Hè? Net als een libel. Het is heel breed, hè. En de wetenschap is, hoe lang zal ik nog leven? Niet zo lang meer, hoor. Ik ben er 75, dus. Uh, en al een hart in vak gehad en van alles, dus... Maar vast, hè? Dit voorjaar is het zover dan krijgt als alles mee zit een volkomen verlamde persoon als eerste ter wereld een chip in het brein waarmee hij thuis zelf apparaten kan bedienen. Het licht aandoen bijvoorbeeld of de tv aanzetten of de gordijnen openen. Nick Ramsey is hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan het UMC Utrecht en hij heeft de leiding over dit ambitieuze project. Hartelijk welkom. Dank je Waar hangt het nog vanaf? Zijn er nog onzekerheden of gaat dit gewoon gebeuren? Nou, er zijn nogal wat onzekerheden. We zijn de eerste die hiermee gaan beginnen. Er zijn een hoop collega's in Amerika die, die wel wat soortgelijke onderzoek hebben gedaan. Maar wij zijn de eerste die echt gaan kijken hoe het thuis werkt bij mensen en hoe zij erop reageren. Want we weten niet hoe, ja, hoe mensen dat gaan vinden als ze direct met hun hersenen een computer kunnen besturen. Wat gebeurt er precies over een maand? Welke handeling uh, maakt dat de primeur dan daar is? Uh, hoe bedoel je? Nou, het klinkt bijna alsof je lint doorknipt. Maar uh, wat doen jullie? Zetten jullie een chip in het hoofd? Of, of moet er geopereerd worden? Hoe, hoe gaat dat? We zijn uh, uh, bijna klaar met de toestemming krijgen. Dus we zijn bijna een jaar mee bezig om, uh, om van de ethische commissie toestemming te krijgen om te implanteren. Als het helemaal zover is, dan gaan we met een paar kleine boorgaten... Uh, bij iemand die in aanmerking komt voor deze studie... Uh, kleine elektrodenmatjes uh, inbrengen onder de schedel. Die schuiven door de gaten onder de schedel. De draadjes lopen onder de huid naar de, naar de borstkas... en daar krijg je een heel klein doosje, een uh, titaniumdoosje onder de huid... waar alle elektronica zit die het uh, signaal versterkt. En dat wordt dan draadloos naar buiten gebracht. En dat pikken we dus uh, uh, buiten het lichaam op. En uh, dat verbinden we aan een computer. Het, is, het gaat om iemand die volledig verlamd is, ja. de patiënt. Ja. ja. Het, is zo dat we, het zou ook geschikt zijn voor mensen die nog wel kunnen communiceren... maar omdat we helemaal niet weten hoe goed dit werkt... Uh, willen wij het eerst doen bij mensen die het echt nodig hebben. En dat zijn mensen die niet zelfstandig uh, kunnen communiceren. Dat kunnen bijvoorbeeld met oogknippers of een heel klein beetje hun vinger nog bewegen. Dat zijn mensen met een hersenbloeding of met een uh, ernstige spierziekte. Um, die kunnen dus niet zelf uh, contact oproepen. Die kunnen niet s'nachts uh, alarm uh, maken of wat dan ook. En dat willen we bij hun zien te bereiken. Dus dat ze permanent... Uh, een computer uh, aan kunnen zetten en uh, uh, via minuutjes kunnen klikken... en uh, ja, datgene kunnen doen wat wij ook kunnen doen. Het enige is dat ze het veel langzamer doen. Hoe uh, communiceert u nu met deze patiënten? Want ik neem aan dat... Uh de patiënt ook toestemming geeft. Hoe heeft u dat gedaan? Dat is een hele uitgebreide procedure. We zijn heel blij dat we erg veel steun hebben... van mensen die echt ervaring hebben. Want wij zitten bij neurochirurgie... en wij zien niet veel mensen die verlamd zijn. Die, die zitten ook vaak thuis. Die zijn al gauw uitbehandeld. Uh, maar we hebben uh, Femke Nijboer. Die zit in Nijmegen uh, of in Twente. Um, zij heeft heel veel ervaring met dit soort patiënten. Zij heeft ook een hele ja, procedure... Uh, mee bedacht met ons hoe we dan toestemming kunnen krijgen van die patiënten. Dus dat gaat via het uh, knipperen met de ogen. Eén uh, keer voor ja, twee keer voor nee. En dan worden een hele reeks vragen gesteld om zeker te weten dat iemand begrijpt waar het over gaat. En dat zo iemand ook in staat is om uh, mee te doen met het experiment. Dus we hebben heel veel informatie nodig van de directe verzorgende Wat, uh, wat zij denken dat die mensen kunnen. En dan ja, dat duurt geloof ik een hele dag of zo voordat dat we zeker weten dat het gaat. En dan... Zo krijgen we dus toestemming. Dus vragen en kijken of, me, of mensen knippen. En dan zo meteen uh, een operatie. Dan worden die elektrodes uh, geïmplanteerd. Het uiteindelijke doel is dat iemand met de gedachten... bijvoorbeeld het raam open kan doen... of, of uh, het licht uit of de televisie aan. Hoe werkt dat precies? Ja, nee, de, de, de, de truc is eigenlijk dat wij uh, uh, mensen... Een, een muisklik willen laten genereren met hun hersenen. Dus we noemen het een hersenklik. Dus uh, als mensen bijvoorbeeld inbeelden dat ze met hun hand knijpen, dan krijg je een heel klein elektrisch stroompje op de hersenen. Dat, dat willen wij dus afvangen. We weten precies waar, want we doen daar, uh, voordat ze geïmplanteerd worden, doen we daar speciaal onderzoek naar. Um, dat signaaltje pikken we op. En uh, als we duidelijk zien dat iemand uh, zich een beweging inbeeldt, dan maken we daar een klik. Uh, in een computerprogramma mee. En met computerprogramma's kun je een menuutje kun je verschillende iconen laten oplichten. En als die oplicht en je klikt... dus je genereert zo'n breinklik... dan gaat hij dat minuutje in. En dat kan een menu zijn met verschillende televisiezenders. Of uh, ja, dat kun je met een iPad... Uh, kun je alles bij voorstellen. Maar er is wel een scherm nodig. Iemand klikt... Zij het in gedachten op een, op een scherm, maar dat scherm is wel fysiek aanwezig. Uh, er zal altijd een scherm moeten zijn waar die, waar die persoon uh, mee werkt. Ja, dat is eigenlijk je, ja, je gereedschap. Uh, maar die, die klik genereren, dat, daar heeft hij niks voor nodig. Hij hoeft alleen maar in te beelden dat hij beweegt... en dan gaat de activiteit omhoog en dan kunnen we dat oppikken. Moet je heel geconcentreerd zijn om dat met je gedachten uh, te doen, dat, dat klikken... of, of uh, heeft het geen effect als je bent afgeleid... of dat er iets anders door je hoofd spookt? Het zijn allemaal dingen die we niet weten. Het is niet. De, Ja, weet je, de meeste onderzoek op dit gebied is gedaan met mensen die komen dan in een laboratorium. en dan wordt alles onder gecontroleerde omstandigheden gedaan. en dan gaat ze weer weg. Maar niemand weet hoe vaak dan zo'n breinklik foutief zou worden gedetecteerd. Dus dat noemen we vals positief. Maar als je als, als, je als gebruiker uh, in bed ligt. en uh, je wil verder niks met het systeem, maar hij klikt plotseling. Dan, dan is dat een fout. En we weten dus niet hoe vaak dat opgetreden. gaat treden. We denken dat we genoeg vooronderzoek hebben gedaan... Om, uh, om dat te kunnen onderdrukken. Dus dat we dat herkennen als een foute klik. Uh, hoe mensen in het begin ermee omgaan, dat zal zeker vermoeiend zijn. Want het is een compleet andere manier van uh, omgaan met je eigen hersenen. En de grote vraag is of het makkelijker wordt. We verwachten wel dat het makkelijker wordt. Maar of dan het hersensiaal niet ook kleiner wordt. Dat, dat is een van de risico's waar we naar willen kijken. En dat zijn allemaal dingen die kan je alleen maar onderzoeken... als je zo'n onderzoek doet wat we nu uh, uh, gaan opstarten. He, want je moet echt uh, een systeem hebben bij mensen... Wat, wat er dag en nacht in zit. En dan kan je pas kijken hoe het, uh, wat de impact is op, van, op de mens. Komt er een draad uit het hoofd? Is, is het verbonden met een, met een draad of is het helemaal draadloos? Volledig draadloos. Het is een van de... De Hoofdregels in de geneeskunde is dat als je de huid dicht kan laten, dan moet je dat doen, want er is altijd een risico voor infectie en dus alles. Je hebt de elektrodes, zijn hele kleine zilveren schijfjes of platina schijfjes. Die zitten onder de schedel, dan met draadjes die komen naar buiten en die gaan dan onder je huid naar je borstkas en daar zit een apparaatje wat het versterkt en wat de draadloos naar buiten stuurt. Dus, dus er komt niks door de huid heen. Nu hadden we het uh, over een, een verlamd iemand. Er is een film geweest een aantal jaar uh, geleden... over iemand met locked-in syndrome. Uh, het was naar aanleiding van een Frans boek. Le scavandre les papillons heette dat. Over een, een hoofdredacteur die alleen maar door met zijn ogen te knipperen... dat is het enige wat hij nog kan, een, een heel boek dicteert aan een, een verpleegster. Voor dit soort mensen zou dit weer een lijn met de buitenwereld kunnen betekenen. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat is ook een beetje een inspiratie geweest. Hè? Bobby, die, uh, de auteur, die is... Uh... Kort na het verschijnen van het boek overleden, want vaak hebben mensen toch wat complicaties. Uh, maar ja, die kon dus niet zelf uh, opstarten. Hij had dan een vrijwilligster die uh, bereid was om letter voor letter met hem uh, te schrijven. Dus zij ze had een letterbord, dat hield ze voor zijn ogen. En uh, dan wees ze elke letter aan of ze, of ze sprak de letters uit. En dan moest hij knipperen voor de letter die hij wilde hebben. Dus daar, daar gaat heel veel tijd in zitten. Uh, normaal, zeg maar, op het moment dat zo'n uh, zo hulppersoon wegloopt is, is die persoon dus volledig ingesloten en kan u op geen enkele manier kenbaar maken naar buiten uh, of, die, uh, of die iets wil of dat er, uh, dat er uh, iets belangrijk is uh, misschien is die bang of wat dan ook dus misschien kan ook weet, iets... weet de buitenwereld wel helemaal niet dat het brein nog intact is en er überhaupt uh, gedachten zijn dat gebeurt, ja, klopt dat is uh, onderzoek van uh, Stefan Laurijs in België uh, met Adrian Owen, een, een Engelse onderzoeker... die ook afgelopen week weer in het nieuws was. Um, zij hebben gekeken naar, ik dacht, vijftig uh, mensen... die in de vegetatieve staat was. en Dat betekent dat, ja, uh, ruw gezegd, als een plantje. Dus dat mensen, de verzorgers, denken dat er, ja, dat er niks meer omgaat in het hoofd. En dan hebben ze toch, ik dacht, één op de vier of één op de vijf... hebben ze, hebben ze aangetoond dat er toch wel iets van uh, wilskracht in zit... of uh, bewustzijn. Um, dat wil niet zeggen dat het wereldwijd ook uh, dat soort aantallen zijn. Want er zijn natuurlijk wel selecte mensen die ze geïncludeerd hebben. Ze dus moesten ze naar een uh, ziekenhuis brengen en een MRI-scan maken en dergelijke. Uh, maar dat laat toch wel zien dat, je, dat het erg lastig is om aan de buitenkant uh, vast te stellen hoe, uh, hoeveel bewustzijn uh, er nog aanwezig is. Het lijkt mij de hel als je uh, intern in je hoofd nog uh, allerlei gedachten hebt en tot uh, van alles in staat bent, maar niemand dat opmerkt. Ja. Yeah. Ja, ik denk dat uh, als je er even bij stilstaat... dat het een van de meest afschuwelijke dingen is die je kunt voorstellen. Als je mentaal volledig intact bent, want dat geldt voor bijna al deze mensen... Um, maar op geen enkele manier uh, jezelf kenbaar kan maken... dan ben je dus volledig uitgesloten. Hè? En daarom heet je ook locked in. Dus je bent volledig opgesloten. Het is een gevangenis in je eigen lichaam. En dat wordt ook in het boek van Bobby heel goed beschreven. Dat zijn geest is een vlinder en zijn lichaam is uh, uh, ja, zo'n duikerspak. Zo'n loden pak. Dus daar kan niet niks mee. Er nou, was er afgelopen week hier in het nieuws dat uh, Friso toch een minimale uh, hoeveelheid bewustzijn had. Voor zover ze hadden kunnen detecteren. Hij had uh, met zijn ogen uh, geknipperd. Ja. Zou het door dit soort technieken ook makkelijker kunnen worden om te zien hoeveel bewustzijn iemand nog heeft en, en in hoeverre iemand nog gedachten heeft? Nou, ja, ik heb het altijd een beetje verbaasd dat je met EEG niet zo goed kan zien... of iemand bewustzijn heeft. De, de, het punt is, en dat hebben die twee onderzoeken die ik net vertelde... Uh, de, er moet een wil zijn om energie te steken in het uitzoeken of iemand uh, bewust is... maar dan kan je met bestaande methodes uh, kan je erachter komen. Um, de volgende stap is als iemand dan locked in is... en je komt erachter dat het bewustzijn zit... hoe laat je ze iemand communiceren? En dan is zo'n apparaatje wat, ik, uh, uh, dat, wat wij aan het ontwikkelen zijn... is dan uh, heel geschikt. Want dat is dan de enige methode uh, uh, voor iemand om uh, te communiceren. Over een maand gaat het voor het eerst uh, gebeuren. Heeft u al veel brieven en uh, mails gekregen van mensen... die misschien een familielid hebben die misschien ook een aanmerking komt... We zijn heel voorzichtig geweest met het buitenbrengen, Want we weten niet of het, uh, hoe lang het zou duren voordat wij toestemming van de ethische commissie hebben. Want het is ook een apparaat wat uh, splinternieuw is. Uh, er zit heel veel uh, haak en ogen aan het geheel. Dus, maar nu hebben we goed vertrouwen dat we in het voorjaar, maand is een beetje vroeg, maar dat we ergens in het voorjaar toestemming krijgen. Um... Ja, ja, dan ben ik een vraag kwijt. Nee, of u dan veel brieven krijgt van mensen oh, die zeiden ja. van goh, ik heb, ik heb ook een tante. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Omdat we zo lang gewacht hebben, mogen we ook niet werven. Uh, we mogen mensen geen valse hoop geven, voor het krijgen we die uh, vergunning niet. Um, dus we hebben wel een aantal uh, radio- of krantenverhalen gedaan, heel beperkt. En we hebben inmiddels zeven of acht mensen die interesse hebben uh, laten merken. Maar nogmaals, daar kunnen we verder geen beloftes aan doen. Op dit moment hebben wij niet direct een kandidaat... waarvan we zeggen, van, nou, daar zouden we gelijk mee kunnen beginnen. En dat komt ook omdat we hele strenge eisen hebben... aan de, aan de verdere gezondheid van die persoon... en hoe ernstig die ingesloten omdat is. Omdat het ook een zware operatie is. Ja. Hoe, hoe zou het leven er uiteindelijk uit kunnen zien? Want nu gaat het nog over eenvoudige apparaten... die je bedient met een muisklik. Als je beter kunt uitvogelen... welk stroompje in het brein waarvoor staat. En, want alles zijn wordt uiteindelijk door stroomjes in het brein geregeld. Zou iemand dan misschien bijna een volledig leven weer kunnen, kunnen leiden? Als een, he, met, een, met een karretje, met een, met een arm, met een apparaat... met een soort robot aan zichzelf aangesloten. Ja. Ziet u dat op termijn voor u? Ja, ik denk... Nou ja, ik ga dat zeker niet meemaken. De Waar... Er zijn een aantal collega's in Amerika die met soortgelijke onderzoek bezig zijn. Waar wij allemaal uh, eigenlijk stiekem uh, onze verwachtingen uh, neerleggen... is dat we de, de, ja, het lichaam kunnen herbekabelen. Dat we spieren direct kunnen aansturen met heel veel elektronica ertussen. Dus een stuk elektronica om de hersenen af te lezen. Dan, gaat, uh, dan gaan we ook de komende vijf jaar mee aan de slag met een nieuwe subsidie. Dus het uitlezen van complexe patronen, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld uh, gebarentaal, dat we dat kunnen decoderen. Ingebeelde gebarentaal. Um, en dan elektronica om uh, spierbewegingen in te zetten. Dus dan zou je een pieplijncomputertje computertje hebben, wat als het een puls van de hersenen krijgt, dat het dan een, uh, een, een stap zou maken, bijvoorbeeld. Maar dat is dan best moeilijk om al die stroompjes in het brein uit elkaar te houden. zijn ja. er nogal wat. Ja, daarom is het de bedoeling, ik denk dat we niet echt direct kunnen herbekabelen. Maar als, als, omdat, uh, omdat we zoveel kunnen met computers al, dat als jij uh, denkt van nou, ik wil lopen, ik wil vooruit gaan lopen. Dat wij dan al die complexe berichten naar je lichaam... dat we dat door zo'n microcomputer laten doen. Maar daar heb ik het nou over tientallen jaren vanaf nu. Want we zijn nog lang niet zover. Maar het is heel goed te doen. Dus dat je heel veel, heel veel intelligentie in die elektronica ertussen zet. Eerst maar uh, dit belangrijke experiment. Lijkt me heel uh, spannend. Nick Ramsey, Nick hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan het UMC Utrecht. Blijf even uh, zitten, want we gaan uh, verder met onze grote... Hitsparade van recente wetenschappelijke doorbraken. <hatalog> Ik heb het! Eureka! De hitparade van grote recente wetenschappelijke doorbraken. Het werkt als volgt. Uh, u mag er een onderwerp uithalen als u er een onderwerp bij wil uh, doen. Een onderzoek waarvan u zegt, nou, dit is zo belangrijk. Dit moet aan het einde van, jaar, van het jaar schitteren in die hitparade. Als u niks heeft, dan uh, laten we alles bij het oude. Dat mag ook. Ik zal even zeggen wat er allemaal uh, tot nu toe in die lijst staat. Klimaatonderzoek naar het EoC. Dat was een tijdperk waarin het zo warm was op planeet aarde... dat er palmbomen groeiden op de Zuidpool. En uh, die is er al uitgegooid door Pieter van Bohemen... want die wilde er heel graag het volgende inbrengen. Stamcellen gemaakt van huidcellen bij muizen... die zijn weer gebruikt om eicellen van te maken. Dus je hebt een stamcel van een huidcel, daar maak je een blanco stamcel van... en dan vervolgens maak je daar een eicel van... en zo kan je muizen zich laten voortplanten aan de hand van hun eigen huidcellen. Ontzettend spannend onderzoek gedaan in Japan. En de eerste muisjes die daaruit zijn geboren, die maken het goed. Kleine lichtpulsjes die via glasfiber wederom in, bij muizen in de hersenen worden doorgegeven en die besturen het gedrag van het muisje, maar door dat glasfiber kunnen we dus precies aan de hand van lampjes zien waar wat gebeurt in het brein van het muisje en dat is uh, een, een techniek die heel veel leert aan hersenwetenschappers. Broeikasgassen. Alle broeikasgassen die wij uitstoten... komen niet allemaal in de atmosfeer terecht. De aarde blijkt nog steeds heel veel in zich op te nemen. De oceanen doen dat, de planten. En uh, het natuurlijk systeem blijkt dus veel flexibeler dan wordt gedacht. En dat is goed nieuws, bleek uit Amerikaans onderzoek van eerder dit jaar. Junk-DNA. 98,5% van het DNA werd jarenlang ten onrechte gezien... als onnodige rotzooi, als afval dat zomaar bij de vuilnis kon... Maar uiteindelijk blijkt junk DNA wel degelijk een belangrijke functie te hebben. Er zitten allerlei aan- en uitschakelaars en dimmers in. En dan hebben we nog um, de grote ontdekking van de afgelopen zomer. In Genève werd dat gedaan op het CERN. Het Higgs-deeltje. Ik denk dat we het hebben. agree? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Nou, aan u dus om er eentje uit te gooien en eentje er weer bij te doen. Wat zullen we eerst doen? Eentje eruit gooien? Uh, ja, nou eentje erbij doen eerst misschien. Eerst eentje erbij doen? Oké, okay, welke wordt dat? Uh, volgens mij is dat uh, het concept van 3D-printen. Daar ben ik het uh, meestal onder de indruk, want dat gaat onze samenleving helemaal veranderen. Als wij in plaats van dat we dingen over de weer moeten sturen... dat wij spullen thuis kunnen printen, dat, uh, dat kan uh, heel erg veel... Uh, Um, vervuiling uh, uh, beperken. En ik denk dat het hele concept van kopen, dat het heel erg uh, verandert. Want je koopt dus dan, geen ding meer, maar je koopt, een, je koopt een design en dan laat je printen in je thuisprinter. Dus als je bij Amazon uh, nu een artikel zou kopen, uh, ik noem maar wat, een vork. Een, uh, een ik weet niet of mensen via het internet ooit een vork bestellen, maar dan print je gewoon thuis die vork uit. Of, ja. uh, of die wekker, of uh, nou ja, ja. wat dan ook. Of, uh, wat, nou De afgelopen week was er een artikel in... Uh, in een tijdschrift waarin een Engelse groep liet zien... dat ze elektronica konden printen. Dus dat je al uh, een basale elektronische circuits kunt printen. En in mijn vakgebied wordt wel vrij veel gedaan met platina printen... om uh, elektrodes uh, uh, super, super dun te maken en licht. Uh, ja, Als dat helemaal kan, dan kan je in de toekomst ook iPad nummer 16 uh, zomaar laten printen. Kost natuurlijk wel even wat. Maar, uh, Hoef je helemaal nooit meer de deur uit? Nee, alleen voor leuke dingen. Mm -hmm. Oké, okay, hij staat erin. Maar ja, euh, niks voor niks. Er moet een van die eerdere onderzoeken eruit. Ja, dat is wel lastig. De, de EOC, die was er al uit, zei? Je? Ja, die was, er al, die was er al uit. Dat vond ik jammer. Dat vond ik ontzettend een ontzettend mooi onderzoek. Dus euh, ja, dan hebben de stamcellen waar huidcellen, waar eicellen van worden gemaakt bij de muis. Um, lichtpulsjes in muizen, hersenen om te zien waar precies wat in het muizenbrein zich afspeelt. Broeikasgassen die door het natuurlijk systeem allemaal netjes worden opgenomen. En junk DNA dat helemaal geen rommel blijkt. En het hiksteeltje. Ja, dan denk ik toch dat die, um, die, uh, die fiber in de muizen eruit zou doen. Dat is op de, op de Genetics. Waarbij je kan zien met lichtpulsjes waar activiteit is. Uh, dat is. Um, ja, ontzettend belangrijk voor een fundamenteel onderzoek, maar het is voor, voor humane toepassingen is dat voorlopig nog niet, uh, niet reëel. Want, dus dan, dan weten we alleen maar iets over de muizen en wat hebben wij mensen daar uiteindelijk aan? Ja, nou ja, proefdieronderzoek proefdieronderzoek is heel belangrijk, maar je hebt nou vijf onderwerpen die allemaal geweldig uh, spannend en interessant zijn. Dus je moet er eentje laten vallen en dan, uh, dan is dat voorlopig deze, denk ik. Ja, het werden ook wel heel veel muizen in die, uh, die hitberaden. Ja. Weg ermee. Dank, Nick Ramsey. U luistert naar Labyrinth op Radio 1. Crowdfunding voor de wetenschap. Met een kleine bijdrage kunt ook u wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken. Artsonderzoeker ernst Bos probeert op deze manier... zijn promotieonderzoek gefinancierd te krijgen. Goedenavond. Goedenavond. We hadden het net over 3D-printen. Wat u doet, heeft er ook van alles mee te maken. Ja, klopt. Um, die technologie komt eigenlijk, zoals ik ook bij jullie hoorde... komt steeds maar onder handbereik. Ik verwacht inderdaad over vijf jaar dat uh, de wijspreker zo'n ding thuis kan hebben staan. Um, nou, je ziet dat het frame komt oorspronkelijk innovatie uit het uh, uit bedrijfsleven. Maar heel snel wordt het dan ook doorvertaald uh, naar de geneeskunde en onderzoek. Uh, wat wij eigenlijk doen is, uh, wij recreëren het oor voor uh, voornamelijk de slachtoffers die hun oor kwijtgeraakt zijn. En uh, met behulp van lichaamseigen cellen, de kraakbeencellen, uh, die kweken wij op om er weer meer van te krijgen. En die manipuleren we om weer nieuw kraakbeen te vormen. Maar die kun je niet zomaar terugstoppen. En het idee is eigenlijk dat wij als een soort ravioli met behulp van 3D printen. Uh, eerst maken we een laserscan van het oor, van de andere kant. Of bijvoorbeeld van iemand die zijn uh, oorvormen voor ter beschikking stelt. Die printen wij dan uit als een soort ravioli. En de vulling daarvan zal dan bestaan uit uh, die kraakbeencellen in een speciale gel. En dan zal over tijd rijpen die cellen uit tot nieuw kraakbeen. Terwijl de geprinte buitenkant in de vorm van een oor uh, de stevigheid en de bescherming biedt. En het materiaal waarvan we dat gaan maken zal een biologisch afbreekbaar kunststof zijn. Dus tegen de tijd dat het kraakbeen uitgerijpt is, is de bedoeling dat uh, het biologisch afbreekbaar kunststof in de tussentijd opgelost is. Dus iemand is om wat voor reden ook het oor kwijtgeraakt. Zou later misschien ook een ander uh, lichaamsdeel kunnen zijn, maar jullie zijn begonnen met het oor. En dan kun je eigenlijk in feite een nieuw oor printen. Het idee. En inderdaad, het zegt dus echt, de neus heeft ook ons aandachtsgebied, Maar oor is een vrij complexe vorm. Dus ik dacht, nou, we beginnen daarmee. Maar dit kan natuurlijk toegepast worden voor veel meer dingen die uit kraakbeen gemaakt worden. En hoe bevestig je dat dan vervolgens aan het hoofd? Um, nou, wat er gedaan wordt, het begint alleen het kraakbeen. En er wordt ter plekke, en dat soort reconstructies worden op dit moment al gedaan in een aantal centra. Maar daarbij wordt in plaats van uh, kraakbeencellen die gemanipuleerd worden om nieuw kraakbeen te vormen wordt ribkraakbeen afgenomen. En uit dat rib, wat eigenlijk vrij stijf materiaal is... en niet zo goed te vergelijken is met het oorspronkelijke oorkraakbeen... wordt een nieuwe oorvorm gemoduleerd. Uh, en dat wordt onder de huid getransplanteerd op de plek waar het oor eerst zat. En ze doen eigenlijk ter plaatse nemen ze een flap van de huid af... die ze eroverheen leggen. Dus we hebben een lokale huidflap... en die wordt over het, het kraakbeentransplantaat heen gelegd. En dat onderdeel van die techniek dat gaan wij ook gebruiken... Hoewel onlangs in de krant ook een artikel verschenen is waarin ze het in de onderarm hadden geplant. Dus dat geeft je wel de optie om een huidtransplantaat van een andere plek eventueel te gebruiken. Hoewel het moeilijk is om goed aan te sluiten. Uh, dus de huid wordt overheen uh, eigenlijk uh, als een flap gelegd. En daaronder zit het kraakbeen wat wij dan opnieuw gevormd hebben. Juist. Klinkt als een fantastische techniek. En uh, nou hebben we u gebeld, want u heeft een oproep gedaan... want u wilt het geld wat nodig is voor dit onderzoek zelf verzamelen. U heeft niet om subsidie ja, gevraagd of, of, of op een beurs gewacht. U hoopt gewoon het publiek erbij te betrekken en vraagt om een donatie. Ja, precies. Hoeveel uh, heeft u uh, nodig en hoeveel heeft u al binnen? Nou, um, mijn onderzoeksproject wordt grotendeels gesponsord door de Brandvonden Stichting. Uh, en dit driedimensionaal dimensionaal printen is een extra onderdeel waarvoor we extra geld willen genereren. Omdat het een vrij kostbare aangelegenheid is. Uh, en ik ben er attent opgemaakt op gemaakt op het crowdfunding project uh, via www.printwave.com. En uh, mijn uh, project sloot er wel goed bij aan. Het idee is eigenlijk dat uh, het hele 3D-print aspect, dat uh, wij eigenlijk onlangs in mijn promotietraject geïntegreerd hebben, dat het publiek daar geld voor kan geven, inderdaad. En een ruil daarvoor bepaalde privileges kan krijgen. Dus als je bijvoorbeeld 10 euro stort, dan krijg je een exclusieve nieuwsbreed uh, update van mijn onderzoek. Voor 50 euro uh, kun je in een oorcollege bijwonen en zo gaat het verder. En voor 1000 euro krijg je een volledige rondleiding en, uh, en een lunch met mij, waarin ik mijn onderzoek verder toespit. Dus op die manier. Het meer, wordt het wel steeds meer... exclusiever, zeg? Ja, ik geloof, het gaat hard omhoog. Ja. Maar ik denk dat het, uh, het is natuurlijk een, een leuke manier voor het publiek... want uh, je kan natuurlijk gewoon geld storten aan een goed doel... zoals de Brandronde En dan komt het uiteindelijk ook voor een deel bij mij terecht. Daar heb je eigenlijk heel direct invloed op... en ben je veel meer betrokken bij een project naar je keuze. Het is een, een sympathieke oproep. Dus aan mensen die uh, geld willen geven... die kunnen bij Utrecht. Ernst-Jan Bos, artsonderzoeker bij het VU Medisch Centrum. Um, ja, Waar kunnen ze terecht eigenlijk? Heeft u een website? Ja, dat is uh, op www.flintwave uh, Flintwave.com. Dank u wel en veel succes met uh, de inzameling. Ja, hartelijk dank. Goedenavond. We gaan het hebben over het botsen van moleculen... want het is voor het eerst iemand in de wereld gelukt... om twee moleculen op elkaar te laten botsen, zomaar op commando. Klinkt een beetje als iets voor het Guinness Book of Records... maar het is in wezen een fundamentele doorbraak voor de wetenschap. Molecuulfysicus Bas van der Meerakker en theoretisch chemicus Gerrit Groenenboom... werkten er meer dan tien jaar aan... en de resultaten van hun onderzoek en werk staan deze week in Science. Gerrit Groenenboom is bij ons de gast in de studio. Hartelijk welkom en Bas van der Meerakker... Werkt op dit moment in Bordeaux in Frankrijk. En we hebben hem dient en gevolgen aan de telefoon. Goedenavond. Hallo. Meneer van der Meerakker, met u te beginnen. Hoe doe je dat, twee moleculen op elkaar laten botsen? Nou, we hebben daar uh, wel ingewikkelde apparatuur voor, uh, voor ontwikkeld. Daar zijn we al, al jaren mee bezig. Om uh, die moleculen eigenlijk precies dat te laten doen wat wij uh, van ze willen. Wij kunnen met die apparatuur moleculen uh, vertragen. En precies de, de snelheid geven die, uh, die wij hebben willen. En uh, misschien nog belangrijker, uh, we kunnen ook die moleculen allemaal dwingen om met één bepaalde draaibeweging uh, te gaan draaien. Moleculen kunnen namelijk niet alleen bewegen, zij kunnen ook uh, om hun eigen as draaien. En het is, uh, daar eigenlijk was het om ons te doen om al die moleculen precies dezelfde draaibeweging voor de botsing uh, te geven. Maar een molecuul is ongelooflijk klein. Hoe, hoe klein precies uh, in menselijke maten? Nou, heel klein ongeveer. Nou ja, wij, wij fysici uh, noemen dat de Engström. Dat is een tien tot de macht min 10 meter. Dat is echt heel klein en daarom is het dus ook heel moeilijk om die twee moleculen op elkaar te laten botsen. Omdat de kans op zo'n botsing, uh, die is dus uh, ongelooflijk klein. En hoe gaat het in zijn werk? U zit achter een scherm en denkt, uh, kom ik uh, doe het molecuul naar links... ik doe het naar rechts, ik, ik bots hem, ik uh, verander de richting. Uh, nou, ongeveer zo, ja. Dus we hebben een, de, in die apparatuur die we hebben... kunnen we inderdaad op commando die moleculen uh, laten bewegen... met een snelheid die, die wij wensen. En voor, uh, het is wel een heel straal van moleculen. Dus het zijn vele moleculen achter elkaar. En het zijn twee van die stralen die dan op elkaar botsen. En dan uiteindelijk, als je lang genoeg wacht... Dan, uh, dan vindt er een botsing tussen twee van die moleculen in die beide stralen plaats. En uh, ongeveer 1 op de 100.000 moleculen uh, die wij in zo'n straal uh, op pad sturen... Ja, die ondergaat ook daadwerkelijk een, uh, een botsing. Dus het is een beetje zoeken naar, uh, naar spelden in een hooiberg... om die 1 op de 100.000 daar ook uh, daadwerkelijk uit te filteren. En hoe weet je dat het gelukt is? We kunnen die moleculen met laserstralen beschieten. En uh, nou, dan krijg je, je op je apparaat een respons daarvan. Uh, en uh, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat inderdaad een botsing heeft, heeft plaatsgevonden. Gerrit Groeneboom, waarom is het nooit iemand eerder gelukt? Waarom zijn jullie de aller allereerste uh, op deze planeet? Uh, Wel, de reden dat het uh, als eerste gelukt is, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan uh, mijn collega de experimentator vragen. Want de, die heeft de. Uh, het apparaat ontwikkeld om, uh, om dat te doen. Maar het lag uh, aan het apparaat? Het lag aan het apparaat dat, het, uh, dat de meting gedaan kon worden. Uh, wat ik gedaan heb, is de theorie uh, ontwikkelen... om uh, te proberen te voorspellen wat eruit moet komen. En uiteindelijk die, uh, ja, hebben we vergeleken mijn theorie... met de resultaten van, uh, van mijn collega. Nou zijn ze in... Uh, in uh in Geneve bezig met nog veel kleinere deeltjes. Met, met, met de aller, kleinste deeltjes. En die kunnen ze al laten botsen. dan komen jullie nog eens met, met een molecuul. Ja, dus is dat, dat niet klopt. de omgekeerde volgorde? Uh, dat is eigenlijk heel verrassend. Uh, dat uh, die veel kleinere deeltjes... dat daar al, al vele jaren apparatuur voor bestaat... En uh, dat het nu pas lukt, om het, het idee dat je van botsingen uh, leert uh, wat er, hoe materie in elkaar zit. Hè, dat dat hadden fysici al, al heel lang. En dat werkt dus voor die elementaire deeltjes heel goed. Maar bij moleculen was het eigenlijk veel moeizamer. Um, en um, ja, als je vraagt waarom zijn moleculen zoveel ingewikkelder. Nou, moleculen bestaan uit, eigenlijk uit heel, ja, heel veel deeltjes. Hè, kerndeeltjes, elektronen. Uh, het zijn in zekere zin ingewikkeldere systemen, dat misschien verrassend is. Uh. Het is complexer en daarom ook moeilijker om te laten botsen. Wat voor moleculen hebben jullie eigenlijk uh, gebruikt? Van, van welke stof? Uh, er zijn uh, twee uh, moleculen, zogenaamde radicalen. Uh, het ene was het uh, hydroxielradicaal. Dat is uh, iets wat ook in de atmosfeer veel komt. Een eenvoudig uh, molecuul bestaande uit twee atomen, maar heel reactief. En het andere, uh, de botsingspartner, dat was uh, stikstofmonoxide, NO. Ook weer een molecuul bestaande uit twee uh, atomen. Maar ook weer een heel, uh, een, een zogenaamd radicaal, wat heel reactief is. Eigenlijk twee hele uh, reactieve... Moleculen. Want ja. een, een radicaal is een molecuul dat het in zijn eentje niet, niet kan... en daarom zich altijd angstvallig aan iets anders moet, moet vastklammen. Het klinkt heel psychologisch, maar zo ja, zit het. Ja, zo, nou, we beschrijven de moleculen... Hè, als bestaande uit kernen en elektronen. En hoe die elektronen zich precies gedragen... dat wordt voorgeschreven door de kwantummechanica En een van de regels... Van de kwantummechanica is dat die elektronen in banen door uh, zo'n molecuul bewegen. En dan eigenlijk als een lijm dienen om het molecuul bij elkaar te houden. Maar uh, er mogen van de kwantummechanica maar twee elektronen in één baan en dan zit die vol. Uh, en als er die twee elektronen in zitten, dan uh, is het systeem ook niet zo reactief meer. Want die elektronen hebben dan een beperkt aantal mogelijkheden. Bij radicalen zit er in één zo'n baan, maar één elektron. En dat heeft eigenlijk veel meer vrijheid. Dat heeft twee banen tot zijn beschikking. En dat geeft meer mogelijkheden. En dat geeft ook de mogelijkheid om met een ander uh, molecuul... of radicaal uh, te reageren. In de vrije natuur botsen moleculen waarschijnlijk de hele dag op elkaar. Ja, inderdaad. Uh, het is dus ook heel belangrijk, het botsen van moleculen... voor allerlei processen. In de atmosfeer gebeurt het... Uh, uh, in allerlei chemische reacties. Als, de, uh, he, als je een vuurtje stookt, he, kun je zeggen... ik ben uh, moleculen aan het botsen. En op zich is het botsen van moleculen dus ook niet nieuw. De, toen de mensen een paar honderdduizend jaar geleden begonnen met een vuurtje stoken... hadden ze al blij kunnen zeggen, kijk, ik ben moleculen aan het botsen. Maar nooit zo gecontroleerd maar, zoals jullie het hebben gedaan. We hebben het nu eigenlijk op de meest gecontroleerde... of ik moet eigenlijk zeggen, mijn, mijn collega Bas heeft op de meest gecontroleerde manier... twee moleculen op elkaar geschoten. En dat helpt mij als theoreet juist heel goed om mijn ideeën, mijn theorieën te testen omdat uh, botsingen zoals die normaal in een vuurtje gebeuren... dan heb je moleculen met allerlei verschillende snelheden. Uh, ze, ze, ze draaien, ze, ze vibreren. En als ik dan iets wil vergelijken, mijn theorie wil vergelijken... Met, met de meting die je doet... in feite moet ik dan een heleboel verschillende botsingen middelen. En als het gemiddelde klopt, dan wil dat natuurlijk nog niet echt zeggen... dat je alles uh, in detail begrepen hebt. Wacht even, maar we, we, we botsen de bo, moleculen botsen de hele dag, maar ja. we hadden nog geen, geen sluitende theorie. Laten we het eens vergelijken met iets alledaags. Het botsen van auto's. Ja, uh, die, die botsen ook. Ja. Dat is, uh, nou, je kan het uh, botsen van auto's beschouwen als een manier om auto's te onderzoeken. En als je de analogie met uh, dit experiment wil doen, dan is het uh, normale vuurtje stoken, is gewoon het kijken naar de statistiek van uh, botsende auto's. Je kan kijken, uh, verschillende automerken gemiddeld... hoe komen die uit een botsing? Dan weet je iets over het gemiddelde gedrag... en dan weet je al, al wel iets. De ene auto is veiliger dan de ander. Maar als je vervolgens echt die auto wil gaan uh, hè, verbeteren... en kijken wat er precies gebeurt, dan wil je eigenlijk die auto uh, met precies een bepaalde snelheid... met precies 50 kilometer per uur tegen een andere auto... of tegen een betonnen paaltje laten maar rijden. Dan en daar... kan je echt iets zeggen over de veiligheid van de ja, auto. Ja, en dan wil je daar heel veel camera's op zetten. En je wil allerlei sensoren in die, uh, in die auto hebben. Om... En dan leer je uh, wat er echt gebeurt tijdens zo'n botsing. En dat kun je gebruiken om, om je ontwerp uh, van je auto te verbeteren. En als je dan terug gaat naar de moleculen... Als wij in detail onze theorie hebben kunnen testen... kunnen we ook weer andere uh, botsingsprocessen... Uh veel betrouwbaarder voorspellen. Nou waren er natuurlijk al wel theorieën over hoe dat precies gaat... wanneer moleculen botsen. Blijkt het dan ook zo te zijn dat die helemaal niet kloppen... nu het een keer getest is? Nou, het aardige is dat uh, toen we uh, eerder dit jaar... de resultaten van uh, de berekeningen die ik gedaan... het model wat ik gemaakt ging vergelijken met de resultaten van, uh, van, van Bas... dat het dus eigenlijk uh, heel goed klopte... Uh, dus de theorie die we gebruiken hebben... is de theorie van de kwantummechanica mechanica. En die is eigenlijk ook uh, al heel lang. dus van de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus de, het startpunt hadden we al. Alleen, die vergelijking is te ingewikkeld om op te lossen. Dus je, voordat je iets kan gaan doen... moet je het gaan versimpelen. En dan komt de vraag... Hoe simpel mag ik het maken dat het nog steeds werkt? En daarom is het natuurlijk fantastisch om in veel detail... met experimenteel resultaat te vergelijken. Want dan weet je dat wat jij denkt, van dit zijn de belangrijke termen... die, in de, die ik mee moet nemen in, de, in het oplossen van de, van de, van de, van de vergelijkingen. Ja, dan krijg je dus de bevestiging dat je dat goed gezien hebt. Je kunt de theorie nu toetsen. Wat voor gevolgen gaat dit hebben? Want moleculen botsen de hele dag op elkaar. Dat heeft met van alles te maken. We kunnen het nu testen. Wat voor toepassingen in de praktijk gaat dit onderzoek krijgen? Nou... Um... Er zijn heel veel toepassingen. Atmosferische chemie is er één van. We willen natuurlijk allemaal proberen te voorspellen... wat er met de atmosfeer gaat gebeuren. En iedereen weet dat dat voor een belangrijk gedeelte gebeurt met allerlei modellen. En dan klinkt het, we hebben een theorietje gemaakt... en daarmee voorspellen we, er zal dit of dat gebeuren... met de atmosfeer op termijn. Kortom, wat, wat voor gevolgen heeft de uitstoot op ja, ons klimaat? en wat gebeurt er met de atmosfeer? Nou, de ingrediënten van die, van die modellen zijn onder andere de effecten van botsingen van moleculen. En uh, ja, ons onderzoek levert een bijdrage aan het ontwikkelen van methoden... om uh, dat soort processen wat op moleculaire schaal gebeurt... en wat dus een belangrijke rol speelt in bijvoorbeeld de atmosfeer... om die steeds betrouwbaarder... Uh, te bepalen. Maar ik kan me ook voorstellen... voor de industrie, dat het misschien... allemaal leuke nieuwe voefjes, uh, producten... En, en stoffen op uh, kan leveren. Uh, zeker. Nou, uh, een van de dingen... is natuurlijk ook dat botsingen... in verbrandingsprocessen een rol spelen. Dus als je een... een, een schonere motor wil ontwikkelen... dan wil je precies weten hoe diesel of benzine... verbrandt... Uh, dan wil je dat uh, aan de ene kant onderzoeken met experimentele technieken... maar je wil het uiteindelijk in de computer stoppen... om ja, dan iets te gaan variëren in je motor en te kijken wat gebeurt er. Dan heb je allerlei gegevens nodig over reacties die gebeuren. die uh, Dus ontstaan de botsingen van moleculen. En dan heb je die... Uh, ja, dan heb je die methodes waar wij dus aan werken... en die wij hier dus getest hebben... nodig om uh, aan, aan betrouwbare input te komen. En misschien ook wel de, ja, de grote vraag die ons allemaal zoveel bezighoudt... of misschien helemaal niet zoveel bezighoudt... maar die er toch wel is... Hoe komt het allemaal? He, dat, dat hele universum en, en die planeet aarde en het leven daarop? En... Absoluut. Uh, de, uh, lange tijd in het universum waren er alleen gassen en uh, de botsingen van atomen en moleculen hebben een hele belangrijke rol gespeeld. zijn eigenlijk bepalend geweest bij de vorming van uh, sterren. Uh, zonder uh, botsingen van, uh, van moleculen, waren er nooit sterren gevormd. Zoveel weten de, uh, onze uh, astrochemische collega's daar al van. Uh, maar als zij dit hier modellen van maken... En, en testen met wat ze zien met de, met de telescopen... dan komen ze bij ons om uh, de belangrijke uh, moleculaire processen... daar de gegevens over te krijgen. En ja, zo leren ze over de vorming van sterren. En ook recent wordt er heel veel onderzoek gedaan uh, naar... Uh, planeten en de vorming van planeten um, en er worden de meest fantastische telescopen gebouwd en uh, gelanceerd in satellieten daar, daar gaat echt heel veel om kom een hele berg data maar dat zijn allemaal spectra en uh, zonder een theorie over die moleculaire processen kun je eigenlijk, Weet je daar eigenlijk helemaal eigenlijk nog niets niks mee fantastische um, fantastische ja. doorbraak kortom Gerrit Groeneboom hartelijk dank en Bas van der Meerakker vanuit Frankrijk hoe was de reactie van de collega's waren ze jaloers of alleen maar schouderklopjes nou, we hebben veel uh, felicitaties uh, gekregen uh, naar de, na de aanleiding van deze publicatie. Ja, dus uh, wat erg leuk. Bas van der Meerakker vanuit Bordeaux in Frankrijk, hartelijk dank. En dit uh, onderzoek werd gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo meteen gaan we het hebben over de armoede in de wereld. Maar eerst is tijd voor onze rubriek Post. In die rubriek Post kunt u elke week terecht met een vraag. Iets waar u mee rondloopt, wat u zich altijd al heeft afgevraagd... maar waar u nooit het antwoord op kon vinden. En de vraag van deze week die kwam van Ellen Vissia. Goedenavond. Goedenavond. Wat is de vraag? Um, nou, de herfst die, uh, schiet alweer een hele eind op... en de bladeren zijn bijna allemaal van de bomen... Uh, maar uh, we hebben kort hiervoor nog kunnen genieten van al die herfstpracht. En heel veel bomen hebben dan gekleurde bladeren. Maar er zijn ook bomen die dat niet hebben. En dan heb ik altijd geleerd dat uh, de uh, gekleurde bladeren... dat dat komt doordat een boom de waardevolle stoffen weer terugtrekt uit de bladeren... voordat hij ze afwerpt. En mijn vraag is nu, waarom, of hoe kan het dan dat er bomen zijn die groene bladeren uh, laten vallen... We zijn terechtgekomen bij Thijs Pons. Hij is plantenbioloog aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom, waarom hebben sommige bomen groene bladeren die ze laten vallen? Dus dat het niet eerst uh, verkleurt? Zoals bijvoorbeeld de Els. Ja, de Els uh, heeft dat verschijnsel. Ook uh, de S uh, die laat zijn uh, bladeren groen uh, vallen. Uh... Uh, de kenmerk van uh, deze twee bomen is dat ze, uh, de S die komt uh, veel op uh, voedselrijke gronden voor en uh, de Els uh, is een uh, zogenaamde stikstofbinder. Dat is een uh, plant die in samenleving met uh, micro-organismen uh, luchtstikstof kan uh, reduceren en uh, direct uh, kan gebruiken terwijl andere planten dat moeten opnemen uit uh, de bodem. Deze planten beschikken dus over uh, grote hoeveelheden voedsel en is dus voor deze planten dus minder uh, ja, Zeg maar essentieel om uh, die voedingsstoffen, en dan gaat het in dit verband vooral om stikstof, terug te trekken uit de bladeren. In bladeren zit heel veel stikstof. En uh, ja, het is wat minder, uh, minder essentieel voor die planten om dat terug te trekken. Dus dan uh, valt het blaadje gewoon van de boom, maar dan hoeft het niet eerst te verkleuren. Precies, en die verkleuring die komt uh, doordat het. Uh, um, uh, je hebt overigens twee soorten verkleuringen eigenlijk. Je moet onderscheid maken tussen een verkleuring naar geel en een verkleuring naar rood. Als we het eerst eventjes alleen over de verkleuring naar geel hebben, dan wordt het bladgroen wordt afgebroken en dan blijft carotene achter. Uh, en uh, samen met dat bladgroen worden ook een heleboel eiwitten afgebroken en als aminozuren geëxporteerd en in de stam opgeslagen om volgend jaar weer te kunnen gebruiken om uh, nieuwe bladeren uh, op te bouwen. Je hebt ook bomen, die, die hebben rode blaadjes, bruine blaadjes, Precies. een beetje uh, faalgroene blaadjes. Ja, om even het verhaal van de gele bladen uh, af te maken. Dat carotene wat achterblijft dat is, heeft, speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van beschadigingen ten gevolge van blootstelling aan zonlicht. Vooral bij lage temperaturen, vooral als uh, ja, al een groot deel van wat we dan noemen het fotosyntheseapparaat is afgebroken, dan kan dat zonlicht niet meer voor, uh, de chemische energie, uh, in chemische energie omgezet worden. En dan moet dat dus veilig afgevoerd worden, zoals we dat noemen. Uh, en daar speelt dat carotene een belangrijke rol bij. Dus, dus dat carotene houdt dat blad zo lang mogelijk intact, zodat dat afbraakproces zo goed mogelijk uh, in een georganiseerde manier kan, uh, kan uh, zich uh, voltrekken. Nou zijn er inderdaad ook uh, bladeren die uh, rood verkleuren. Dat is een heel ander verhaal. En dat is eigenlijk heel typisch voor uh, bomen bijvoorbeeld die in het oostelijke uh, deel van Noord-Amerika voorkomen. Dat is althans een van de voorbeelden. Er zijn ook nog wel andere bomen. Maar we kennen bijvoorbeeld die uh, rode S-doorn. De suiker-S-doorn uh, die, die, die, die, die, die in de Canadese vlag zit. Hè? Dus die, uh, die, die, die mooie rode bladeren. En ook de Amerikaanse eik die we hier ook wel hebben. Die, die heeft het... Uh, die rode kleur. En dat is niet een kwestie van achterblijven, maar dat die rode kleurstof wordt opnieuw gesynthetiseerd. Dus daar komen nieuwe stofjes bij, juist in de herfst? Ja, er komen nieuwe stofjes bij. En dan is het natuurlijk de grote vraag: van ja, uh, dat zal dan toch wel een, een belangrijke functie moeten hebben. Want anders zal die bom dat niet zomaar gaan doen. En uh, dat is dan. Uh, dan kom je op de, een beetje speculatief uh, terrein terecht, uh, want uh, om precies aan te tonen wat nou echt de functie is uh, van iets dergelijks is een beetje moeilijk, maar daar kun je natuurlijk wel uh, heel leuk over filosoferen. En een van de functies die er toegedicht wordt, uh, dat is het afschermen van het fotosynthese apparaat wat dus afgebroken wordt en zoveel te lijden heeft van te veel zonlicht. En het is. Bekend dat uh, bijvoorbeeld in het oostelijke Zuid-Amerika uh, Noord-Amerika -Noord uh, heb je veel heldere dagen in uh, de herfst. En dan is zo'n beschermende functie belangrijk. En dat treedt het op als een soort van lichtfilter. Juist, en daarom is de herfst zo mooi in uh, staten als uh, Menen en andere noordelijke staten van uh, de Verenigde Staten. Precies. Maar er zijn ook mensen die, uh, die zeggen van, nou ja, dat kan je wel zeggen. Uh, maar uh, het zou ook dus best nog wel eens een heel andere functie kunnen hebben. Zo is er uh, ook het uh, idee dat het een functie kunnen, zou kunnen hebben bij de, het voorkomen van uh, insectenvraat uh, in de herfst. Want ook dat is natuurlijk belangrijk om dat te voorkomen. Want als de insecten die bladeren opeten, dan kunnen die voedingsstoffen niet uh, netjes uh, teruggetrokken worden. Dus uh, ja... Het is nog niet uh, helemaal uh, bekend uh, hoe dat komt? Thijs Pons, hartelijk dank. Plantbioloog in Utrecht. En Ellen Vissia, ook dank voor uw vraag. Vindt u het mooi, de herfst haalt u ervan? Ja, ik vind het is heel mooi. Ja, een mooi ja. seizoen met heel veel mooie kleuren dus. Ja, het is een prachtig seizoen. Jammer ja. dat er na altijd de winter komt. Ja. Als u ook een vraag heeft, wbro.nl. Why Poverty? Vandaag was de aftrap van een internationale week tegen de armoede. Onder die naam, Why Poverty, in 60 steden in de wereld. Waaronder Utrecht werd vandaag de aftrap gegeven en werd de armoede de oorlog verklaard. Geo-wetenschapper Klaas van Egmond was in Utrecht een van de prominente sprekers. Hartelijk welkom, meneer van Egmond. We kennen u uh, vooral van uh, de fijnstofmetingen die uh, vroeger elk jaar gepresenteerd uh, werden. U, u bent van oorsprong, een klimaatwetenschapper. Ja, ik ben van oorsprong, eigenlijk ben ik zelfs een luchtonderzoeker. Dus ik heb erg veel interesse geluisterd naar het verhaal van Gerrit Groeneboom. Ik ben ook in de weer geweest destijds met OH, hydroxielradicalen, die dan vooral methaan aanpakten en daar smok van maakten. En we hebben in die tijd allemaal enorme modelberekeningen gedaan, in de tijd van minister Meipels, een van de, van de, van de beste ministers, wat mij, wat mij betreft. En die heeft toen in de kortste mogelijke tijd die katalysator ingevoerd in Nederland. En toen waren we dus ineens van die enorme smok, iedereen in september hadden we smok in die mooie herfst. Daar waren we toen met die katalysator, katalysator onder onze auto ineens van af. En dus van dat de, was een fantastisch uh, wetenschappelijk resultaat. En van de dreiging van zure regen... Is, is dat ook de reden waarom u zich nu op de armoede heeft gestort? Dat u vanuit de klimaatwetenschap en, en de fijnstofbeweging heeft gezien... dat dingen soms wel degelijk op te lossen zijn? Uh, ja, uh, de, de, een be beetje allebei. De, de, mijn ervaring is dus dat we met die, met die wetenschap... heel veel mooie dingen hebben kunnen doen. Ook dankzij dat soort fundamenteel onderzoek overigens. Uh, dat er een heleboel dingen opgelost zijn. Maar dat die, die problemen eigenlijk weer terugkwamen via de band en dan nog groter. Dus dat die wetenschap wel helpt. Maar we, we gebruiken de ruimte die we ermee creëren... vervolgens weer... Helemaal op uh, terug, dus uh, technologie prima, maar dat is een niet helemaal dat geldt voor dat milieu, dat geldt ook voor het armoedevraagstuk. Nou heeft Frederik Jong een keer gezegd dat uh, iedereen zoomt in en niemand zoomt uit. Dat geldt vooral voor wetenschappers. Hè. We willen vooral meer weten van minder. Uh, ik heb er ook in gezeten en ben tot de conclusie gekomen dat dat vragen kregen ook van de overheid waar ik toen voor werkte als directeur van het uh, RGWM en Milieuplanbureau dat die wetenschap niet in staat is om die grote vragen rond milieu, duurzaamheid en armoede om dat op te lossen. En dus het klinkt kreeg... ook bijna te ambitieus als dus je zegt nou ja ik, uh, ik ga me de komende jaren bezighouden met het oplossen van de armoede in de wereld. Ja, maar wij kregen wel de vraag van het kabinet, uh, wij moeten iets doen aan duurzaamheid, en uh, v -v doe dat even wetenschappelijk. En toen hebben wij geconstateerd, ik, ik in ieder geval ook, dat dat dus zo niet gaat, en dat je dan dus moet uitzoomen, en dat wetenschap niet alleen is meer weten van minder, maar ook iets zien te weten van alles. Overzicht dan, hebben. Overzicht, en dan kom je op de hele grote verbanden tussen die, die fysische wereld, waar we het over hadden net, klimaatverandering, broeikasgassen, uh, uh, voedselproductie, kunstmest, uh, al die grote vraagstukken, hoe geef ik de wereld te eten, uh, gentechnologie. Uh, en daarnaast het inzicht, en dat was bij mij nogal uh, zwaarwegend... dat er de culturele kant van die hele geschiedenis... wat tussen onze oren zit als cultuurbeeld, dat dat dus uh, zeer belangrijk is. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat dus niet weten op te lossen... dat het niet gaat gebeuren. De wetenschap alleen is niet in staat om deze grote problemen aan te pakken. Is het uh, armoede uiteindelijk een culturele kwestie? Uh, het is allebei. Het is die, die wetenschap ook... Uh, vooral niet uh, dat dat dat, dat uh, misverstaan, maar je moet daarnaast, moet er een heleboel andere dingen gebeuren. Uh, wat ik gedaan heb, is een uh, onderzoek de afgelopen jaren eigenlijk naar waardepatronen. We hebben duizend mensen in Nederland geïnterviewd, we hebben gekeken naar de filosofie van de afgelopen paar duizend jaar, uh, we hebben gekeken naar de loop van de geschiedenis, wat kun je daarvan leren, we hebben gekeken naar uh, cultuurbeelden, tot met Shakespeare aan toe, wat wil die eigenlijk ons vertellen? Uh, en dan, dan kom je op het, op het inzicht dat het, de, hele, de hele menselijke uh, waardeoriëntatie, die beweegt tussen een paar hoofdpolen, in een verticaal tussen het fysieke en het, en het immaterieel geestelijke, zou je kunnen zeggen. Wat je er ook bij, uh, bij, bij denken mogen. En aan de andere kant, in de horizontaal, tussen het eigen ego... en de anderen, het collectief. Dat loopt parallel met subjectief en objectief. Met, met het idee dat er één waarheid zou zijn... of dat de waarheid ook subjectief is, hè, popper. Iedere waarneming een standpunt. En in dat krachtenveld is de grote boodschap van alle culturen en religies... moet je het midden zien te bewaren, evenwicht. Een dynamisch evenwicht... En dat lukt ons niet. En daardoor lopen we de ene keer lopen we aan die geestelijke kant uit de rails. Dan krijgen we de inquisitie van de kerk. Even later aan die collectieve kant. Dan gaat dus de staat, communisme, gaat ons terroriseren. De wetenschap heeft de afgelopen paar honderd jaar... natuurlijk ook heel sterk die autoriteitsrol gehad. Wij zitten in Utrecht in, de, in onze aula, is de kapittelzaal van het bisdom. Wij hebben gewonnen van die, van die kerkmensen als wetenschappers. En nu zegt, uh, zeggen de postmodernen en, en mensen van de PVV... die zeggen, ach ja, wetenschap is ook maar een mening... En we doen aan fact-free politics tegenwoordig. En dus te, nu zou je kunnen zeggen, het, het kapitaal, de markt, de beurs, Wall Street... dat dat, dat nu uh, de, de grote macht hebben. Ja, is. dat is de volgende ontaarding. En dat kan je ook helemaal voorspellen. En mijn bewering is dus dat onze huidige uh, kapitalistische systeem... even fundamentalistisch is, namelijk eenzijdig en uit evenwicht... als dat eerder was uh, het communistische... Gebeuren, dat liep aan de andere kant uit de rails. En het kerkelijke gebeuren, uh, die aan de bovenkant uit de rails liep. En we laten dus iedere keer gebeuren dat die samenleving door gebrek aan stuurmanskunst uit de rails loopt. En we, als... we schieten altijd door in een ideologie. Dus de ene keer zijn we te fanatiek in ons geloof, en ja. dan weer te fanatiek in het communisme. In... De, is dat uiteindelijk de oorzaak uh, van armoede in de wereld? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat denken wij wel. Omdat dus ook dus ons huidige financiële uh, en economische model... ook zo eenzijdig is dat we daar gewoon niet uitkomen. En dat, dat, uh, we zijn in Utrecht nogal bezorgd over uh, hoe dat gaat. We hebben ook een uh, Herman Weijfels, collega van mij. We hebben samen dat Sustainable Finance Lab opgericht. Dat is een denktank van economen over deze uh, materie. Uh, daar zitten wel verschillende scholen in. Maar er is een, een, een, een sterk idee ook dus dat dit huidige financiële bestel... Uh, zal verhinderen dat wij dat duurzaamheidsprobleem oplossen. Omdat dat dus ook een karikatuur is uh, van zichzelf. Want geld zoekt gewoon het laagste punt. En als het elders goedkoper is, dan doen we daar kortom... daarom verandert er nooit iets in de, de wereld. Verandert er niet iets. We hebben over, uh, de, als je dus denkt in deze waardetermen... dan moet je opnieuw nadenken over eigendomsverhoudingen. Wat is van mij en waarom? De The theory of property, daar kun je hele theorie over ophangen. Je kunt beredeneren waarom iets van mij is en uh, waarom iets uh, van iedereen is. Uh, maar dat is heel ver weggezakt. Dus onze maatschappelijke doelbepaling waar we op uit zijn, heel zwak ontwikkeld. Uh, ik zit in Nederland hier ook in discussies vanuit mijn oude uh, natuur- en milieuwerk. Uh, uh, uh, dat we dus praten over het privatiseren van de staatsnatuur. Uh, alleen al het woord wordt de framing. Hè, staatsbosbeheer, staatsnatuur, privatiseren. We zijn op dat vlak uh, van wat is van wie waarom helemaal te draaien kwijt. Denk ook even aan de landgrab in Afrika. Vroeger veroverden wij Afrika. Nu kopen we het gewoon. Dat heet dan landgrab. Dat kan dan wel. Chinees doen het trouwens ook. Dat dus we moeten op een andere manier nadenken over wat eigendom eigenlijk is en welke functie het ja. heeft. Ja, en, en uh, als we dus uh, op die manier gaan nadenken over wat maatschappelijk doelen eigenlijk zouden zijn, uh, dan kan je sturing geven aan een ontwikkeling die op den duur duurzaam is. En in zo'n duurzame wereld daar heb je ook de kans om dat armoedeprobleem op te lossen. Maar slechts dan. U zegt, we moeten uh, niet naar die radicalen... maar netjes naar het midden. Eigenlijk moet iedereen zeg maar, D66 stemmen uh, in, in ja, globale nou, termen. Ja, nou ja, het kan ook een beetje saai worden, misschien. Uh, dat... Maar misschien is dat ook wel een utopie. Misschien is dat de utopie van de gematigdheid. Dat je alle utopisten de mond zou kunnen snoeren... jongens, ophouden met die radicale ideeën. Nu zijn wij de gematigden aan uh, Ja, maar de grap is wel dat uh, uh, uh, al die utopia's in, het, uh, uh, in, in de wereld... die verwijzen allemaal naar de periferie. Dus naar die eenzijdigheid. En er zijn uh, heel weinig utopieën... Ik en ze niet, die dus naar dat midden verwijzen. Nou ja, de grote wereldreligies doen dat. Shakespeare doet dat. Sprookjes doen dat. De muziek van Wagner doet dat. Middeleeuwse verhaal als de passival zagen. Het verhaal van Icarus en Dedeles. Dus dat meer zijn zoeken naar een gemeenschappelijke menselijke deler in, in plaats van een, een radicaal uiterste in een ideologie. Al die, al die culturele boodschappers die zeggen: van, zoek nou, hou nou. In dat krachtenveld uh, uh, balans. En in dat midden is het natuurlijk ook heel erg saai. Daar gebeurt ook niks, want in die periferie, daar, daar, daar, daar is het natuurlijk spannend en daar uh, in het oog van de orkaan is het muis stil. Maar het idee is iedere keer weer dat we wel, dus die, die periferie moeten kennen, maar er niet overheen moeten schieten. Want dat komt dus neer in de geschiedenis aantoonbaar op gigantische catastrofes en oorlogen. En als we dat nou, we zouden dus nu evolutionair een keer zo slim moeten worden dat we dat spel in de gaten hebben. En onder het motto, we strappen er niet meer in, meneer Van Stoffelen... moeten we dus nu gewoon dat anders gaan sturen. Dat lijkt wat mij betreft ook even heel praktisch. Nou, ik heb daar ook voorlopig lobbyen een paar keer al... bij de kabinetsformaties in Haagse Kingen, waar ik nog wat contact heb gegeven met oude functies daar. Uh, maak dat kabinet nou anders? Stop nou al die politieke partijen... denk ik een beetje aan het lenteakkoord, in dat kabinet. Nou, want die partijen vertegenwoordigen al die waardepatronen... die moet je allemaal aan boord nemen en erkennen... Erkenning is de kloof van de van beschaving. En dan kan je samen, kan je dus heel snel, Silent Akkoord nogmaals, kan je tot zaken komen. Ik ben trouwens heel blij met Rutte en Samson, want die, hebben dus, die brengen dus de linkerkant van het waardespectrum en de rechterkant samen. En het is geweldig dat ze zich dus zeg niet door, de, door, door, door media, uh, de goede niet nagesproken, uh, niet uit elkaar hebben laten spelen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat dat alleen maar aantoont dat het dogma van de markt zo. Uh dominant is dat links en rechts zich ernaar houden... en dat ze dus net zo goed samen kunnen re regeren. Nou, toch maar van de markt. De, zij, zij zien in dat, dat oplossingen worden gevonden in de, in, de, in de synthese. Dat is een beetje hegelachtig. De these en de antithese, het socialisme en het, en, en het en liberalisme... Die, dat zijn twee uh, verhalen van, van hetzelfde. Ik heb een, een liberale helft en een sociale helft. Uh, waarom zou ik op een... Liberale partijen moeten stemmen, dat is, dat, dat is een deel, maar het andere deel is net zo goed relevant. En daarom uh, is het ook mogelijk om dus een synthese te vinden. Uh, je moet je ook realiseren dat in dit huidige politieke gebeuren gaat 80% van de energie in de strijd tussen uh, links, rechts, onder en boven uh, En in Kortom, deze... alles, alles naar het midden. Ik, het zou flauw zijn om te zeggen van nou ja, nu hebben we het opgelost, maar ja, wat kan een wetenschapper uiteindelijk doen? Want zoals u terecht schrijft in, in, een, in een boek. Um, je moet een visie hebben, want anders zijn we aan het ontwikkelen... maar weten we helemaal niet waar naartoe en waarheen. Het begint allemaal met ja. een grote visie. En, en, en je moet op deze manier nadenken dus over een maatschappelijke doelstelling. Als mensen zeggen, van, worden we hier gelukkig van... dan gaat het in feite over het uitspreken, het articuleren van, dat, van de waarden die ertoe doen. En dan is die economie een middel om dat doel te bereiken... en een financiële, het financiële bestel is een middel om die economie uh, voor te helpen. Maar dat is dus nu in onze huidige wereld helemaal uh, zoek. Nou, in zo'n wereld kan je dus die problemen nooit oplossen. Dus laten wij ook die wetenschap gebruiken om beter na te denken... over wat wij als maatschappelijke doelstelling eigenlijk zien... Waar gaan we eigenlijk naartoe dat we door de bomen het bos nog wel eens een keer zien? Klaas van Egmond, hartelijk dank. In het kader van de week Why Poverty? Hoogleraar Geowetenschap aan de Universiteit Utrecht. En u zult komende week nog heel veel horen over die anti-armoede week. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie via de website wetenschap24.nl. U kunt ons mailen, labyrinthradio, Volgende week zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Dank voor het luisteren en nog een hele fijne avond. Dit is Radio 1.